Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeente- en leerplichtambtenaren maken zich zorgen over het aantal kinderen... dat wordt thuisgehouden van school door hun ouders. Zij kunnen dat aanvragen als er geen school in de buurt is... die aansluit bij hun geloofsovertuiging of alternatieve levenswijze. Thuisonderwijs geven zijn ouders niet verplicht, ondanks zorgen van de politiek, zegt deze expert. Recent nog heeft voormalig onderwijsminister Slop in 2020 een voorstel gedaan waarin hij in ieder geval heeft gezegd... Uh, die kinderen zijn verplicht om thuisonderwijs te krijgen en misschien moeten we ook eens kijken naar de kwaliteit van het thuisonderwijs. Maar goed, die wetvoorstellen die zijn uh, verder niet naar de Kamer gekomen, uh, dus ja, daar is verder nog niks mee gedaan. Tien jaar geleden werden er zo'n 600 kinderen thuisgehouden van school. Drie jaar geleden waren dat er drie keer zoveel. De gemeente roept de minister op om thuisonderwijs verplicht te maken. Omwonenden van Tata Steel hebben samen met Greenpeace een meldpunt geopend. Zo willen ze de uitstoot van de staalfabriek zelf bijhouden. Via een website kan iedereen live beelden bekijken van de fabriek. Bij uitstoot van wolken die niet wit, maar zwart, bruin of geel zijn... kan er een melding worden gedaan... Greenpeace en buren van de fabriek hopen dat de provincie met die meldingen opnieuw gaat kijken of Tata Steel nog wel mag blijven draaien. Politici werden vorig jaar twee keer zoveel bedreigd als het jaar daarvoor. In het AD staat dat er 1125 meldingen binnenkwamen. In bijna de helft van de gevallen waren die voor Geert Wilders van de PVV. De jongste dreiger was nog maar 11 jaar. Uit al die meldingen kwam het 37 keer tot een strafzaak. En Flitsbedrijven in Eindhoven gooien elke dag kilo's eten weg. Tegen Omroep Brabant zegt de vrouw dat ze uit de Klico... naast de ruimte waar de boodschappen van Flits staan... elke dag weer verse groenten, fruit, brood en snoep haalt. Ze zitten te tegen de houdbaarheidsdatum, maar zijn nog prima te gebruiken. Kijk, hier is echt werkelijk waar niks mis mee. Hm. Dit zijn vrachten met groenten en fruit, broden... die jullie gewoon dagelijks weg... Dumpen word je echt intens verdrietig van. Er zijn zoveel mensen die de boodschappen niet kunnen betalen in deze tijd. De manager van het Flits flitsfiliaal van Flink zegt open te staan voor een gesprek. Tot die tijd blijft ze in ieder geval producten redden die ze vervolgens verdeelt over buurtkastjes door de stad om mensen te helpen. En het weer nog vandaag af en toe wolken, maar ook veel zon. In de middag zijn er in het binnenland flinke buien met mogelijk ook onweer. Alleen in Zeeland blijft het helemaal droog. Het wordt 17 tot 24 graden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... ...staat nog vieden tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer... 7 kilometer met 10 minuten op onthoud. A10, de ring van Amsterdam... ...tussen Zeeburg en Knoopend Amstel... 4 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A10 Noord naar Zaanstad... ...tussen de afrit Volendam en de Coentenol... 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn... ...tussen de afrit Nederhorst en Berg... ...en Loener 3 kilometer Fieden.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 El voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, mailloté, la voix soumise, en gondolier. Ta gueule pour une cerise pour un aviser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quel drôle d'idée! Quel drôle d'idée!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 Elle les yeux trempés, les rats brisés, les chimes soumises en marque choqué, me penchant comme la tour de prise Pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 I kept sitting in this room, my mom. Quiero tu amarasadas, ah, ah, ah,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 En een stapje terug. Ah ja. Zet je heupen voor me naar links. Na links. Zet je heupen voor me naar rechts. Senora. Doe een stapje naar voren. Oui. En een stapje terug. Kier op toe, zammer, zala, sa, sa, sa. Kier op toe, zammer, zala, sa, sa, sa. sa. Yeah. Antwoord 106.9 FM. Met een hoofdletter zet. Van zon. Zee. Ourselves. It's different this time Yeah, we play with the fire Till we burn Yeah, I see the white lines The stop signs I know that I should know better Better, better You play on my heart strings No hard feelings Tell me I should know better Better, better Now I'm love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 You. <laughs> Jij pas envie te tout seul Si ce soir Jij pas envie te rentrer chez moi Si ce soir Jij pas envie de fermer la gueule Si ce soir Jij hoor weer me casser la voix Casser la...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 Je et die die en flash qui allume à la télé chaque jour et les sans qui veulent la in de kamer, de l'amour in de kamer, in de de kamer, in de kamer, in de kamer, in je suis pas de les qui coulent le regard des parents de Ik heb geen zin om in te gaan. Als het zo is, ik heb geen zin ce soir te gaan. Als het fermer ma ik heb ce soir om ce soir Take the lie Just say that you'll try girl. Over the years I've cried 20 million tears But in one day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 Yeah. It takes every kind of beer.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 Them all want me to look like Elvis on her wall. Want me to act like I'm ten feet tall. Elvis, Elvis, Elvis got my head against the wall. Could you be like Elvis? And could you look like Elvis? And could you dance like Elvis? bone now, give me a cool Corona. Could you be like Elvis? A give me a cool Corona. Doing the bus and over, swing on back again. Enter the theater, we got the number sign and ten. Life went down, the show was to begin. We faced the stage, I saw that it was him. Elvis the Elvis, my dear beloved. When a graphic biographic ballet make me sleep at ten. A nightmare of Santa's Memphis Tennessee. Jumping around, graceful in memory of P She colored my hair in good old way trying so hard to make the memories stay. And wake by a bush in my side.